9 uur. Dit is Radio 1. Het Bert van Sloten. De coöperaties hebben hun handen vol aan klachten tegen huurverhoging. wordt u zo dadelijk alles over in het NOS Radio 1 Journaal. En ook het laatste nieuws uit Rotterdam. De vergadering over de Kuip. En daar begint Dorald Megans ook over in het NOS Journaal. Inderdaad, want de PvdA vindt dat het college van burgemeester en wethouders in Rotterdam het plan voor de bouw van een nieuw Feyenoordstadion van de agenda moet halen. Gisteravond werd duidelijk dat er geen meerderheid voor is. PvdA-raadslid Harreman zei in het Radio 1-journaal dat mogelijk over een paar jaar... een nieuw plan moet worden gemaakt voor een opvolger van de Kuip. Hij vindt dat het debat vandaag over een nieuw stadion geen zin meer heeft. Er was weinig draagvlak in Rotterdam voor het nieuwe stadion. Volgens Harreman had Feyenoord daar een betere rol in moeten spelen. Laat ik zeggen dat het ook niet echt handig richting supporters is gespeeld. Zo'n voetbalclub had ook natuurlijk veel meer hun supporters mee kunnen nemen... In het heerlijke verhaal, jongens, we gaan verhuizen met z'n allen naar een mooie nieuwe plek. Inspectieteams van Sociale Zaken constateren nog altijd te veel overtredingen bij bedrijven die asbest verwijderen. Werden vorig jaar op 400 plaatsen bedrijven gecontroleerd. Op een meerderheid van die locaties werden overtredingen geconstateerd. In bijna de helft waren de overtredingen zo ernstig dat het werk moest worden stilgelegd. Een boete werd opgelegd of een procesverbaal werd opgemaakt. In het rapport van het ministerie staat dat jaarlijks nog tussen de 900 en 1300 mensen overlijden... aan de gevolgen van blootstelling aan asbest. Asbest komt nog overal voor in Nederland, vooral in gebouwen van voor 1994. Detailhandel Nederland wil dat het kabinet de btw-verhoging van 19 naar 21 procent ongedaan maakt. Volgens de winkeliers kopen mensen minder door de btw-verhoging... en zijn de extra inkomsten voor de schatkist fors lager dan eerder begroot. Onder winkeliers heeft de maatregel geleid tot verlies van banen... en een groei van het aantal faillissementen. De brancheorganisatie biedt vandaag het actieplan detailhandel aan... aan minister Kamp van Economische Zaken. De winkeliers willen dat lokale belastingen niet verder worden verhoogd... en dat er iets wordt gedaan aan de winkelleegstand. Gemeenten zouden beter moeten samenwerken... om overbodige winkelmeters uit de markt te halen... en een andere bestemming te geven. De Canadese politie gaat ervan uit dat alle vermisten bij de treinramp in Lac-Mégantic dood zijn. Dat meldt het persbureau EP. Dodental van het ongeluk is daarmee opgelopen naar 50. Afgelopen weekend rolden treinwagons geladen met olie het centrum van de plaats binnen. Zeker vijf wagons ontplofte. Vanwege de verwoestingen is het dagen na de ramp in sommige delen van de stad nog steeds niet mogelijk om naar slachtoffers te zoeken. Pas één lichaam is officieel geïdentificeerd. Volgens het hoofd van de Canadese Spoorwegen is een van zijn medewerkers waarschijnlijk verantwoordelijk voor de ramp. Hij zou de trein niet goed op de handrem hebben gezet. Hij heeft ons verteld dat hij he 11 heeft Ons is dat dat niet not true. Pomphouders langs snelwegen hebben een kort geding aangespannen tegen de staat. Ze willen voorkomen dat derden oplaadpunten voor elektrische auto's mogen exploiteren. Rijkswaterstaat heeft 200 locaties voor oplaadpunten aangewezen bij bestaande tankstations. Die punten worden door zes partijen geëxploiteerd. Volgens de pomphouders is dat in strijd met de geldende afspraken... waarin volgens hen staat dat zij het alleenrecht op de locaties hebben... om brandstof te verkopen. Belangrijke vraag is daarom of stroom wordt gezien als brandstof. Het weer eerst nog vrij veel bewolking. maar Hier en daar wat zon. In de loop van de dag lossen de wolken voor een groot deel op. En dan schijnt de zon geregeld. Het wordt 17 tot 22 graden. Morgen veel bewolking en kans op wat motregen. Edwin Gergster bij de ANWB met de verkeersinformatie. Er staat slechts 30 kilometer file in totaal. En de meeste files staan in de Randstad. De opvallende files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Knopbert Hoevelaak en Afrit Bunschoten, 5 kilometer. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, voor Maastricht 3 kilometer. En dat heeft ook te maken met wegwerkzaamheden. Verslag doen van een Formule 1 wedstrijd is niet altijd even makkelijk. Zo het verhaal van Louis Dekker.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 ja, nu mag hij. Citroën, creatieve technologie. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Maar Kevin is niet meer welkom in boksmeer, het criterium na de Tour de France. De 109-jarige Egbertje Leutzer de Vries is de oudste inwoner van Nederland. Wat is het geheim omdat je zo oud bent geworden? Ik, ik werk altijd. Elke dag een ei. Ja. <laughs> Ze werkt altijd en elke dag een ei. Zo meer over oud zijn in Nederland. Maar eerst het laatste nieuws uit Rotterdam. Het Feyenoordstadion en vooral de vergadering daarover. Leefbaar Rotterdam steunt het plan niet. Dat maakt fractievoorzitter Ronald Snijder gisteravond bekend. Als het aan ons ligt niet. De hele fractie van Leef Rotterdam, 14 stemmen in totaal, zal uh, tegenstemmen. En dat heeft gevolgen in Rotterdam, verslaggever Henrik Willem-Hofs. Want er is geen meerderheid uh, voor de plannen. Wat gebeurt er nu? Nou, de vergadering is begonnen, maar die is geschorst. Maar we hebben inmiddels al begrepen uh, van bronnen in het stadhuis... dat het college het voorstel zal gaan intrekken, het voorstel voor het nieuwe stadion. Het heeft ook totaal geen zin meer om daarover te gaan debatteren. Want we weten toch de uitkomst al, er is een ruime meerderheid tegen de financiering van zo'n nieuw stadion voor Feyenoord. En ja, ik denk dat het college gedacht heeft, dan maar de boel van tafel. Ze zitten nog met één probleem. En dat is het uh, stadionpark wat eraan vastzit. Een sportcampus moet daar komen. Dat was eigenlijk een veel groter plan waar dat stadion dan in zat. Ja, dat willen ze niet kwijtraken door het voorstel weg te uh, gooien, door het kind met het badwater weg te gooien. En ze zullen kijken hoe ze die eruit uh, kunnen halen en daar op een later moment wel over kunnen praten, want het lijkt dat daar wel een meerderheid voor is. En zijn de politici, je hebt ze gezien natuurlijk vanochtend toen ze daar naar binnen gingen voor die vergadering. Zijn die blij, zijn die teleurgesteld? Wat is een beetje de stemming? Ja, het is ook een klein beetje een anticlimax, want uh, alle camera's staan nu op uh, Rotterdam en op het stadhuis gericht. En Het uh, had een heel vurig en mooi debat kunnen worden, maar uh, dan had uh, D66 niet de eerste klap uit moeten delen op woensdag. En leefbaar niet de uh, genadeslag gisteravond, dan was er misschien nog vuurwerk gekomen, politiek gezien. Maar dat gaat dus niet, niet meer gebeuren en dus staan er ook een heleboel ja, fans hier van uh, Feyenoord. Mag ik jullie heel even wat vragen? Oké, okay, nee. Nou goed, um, die staan hier voor niks, want die willen naar binnen. Maar dat uh, debat gaat dus uh, niet meer door. Jongens, jullie staan hier voor niks. Er komt geen debat meer over nieuw stadion. Nee. Helemaal van tafel, want het gaat niet door, hè? Ja, het gaat niet door. Wat je ervan? Ja, ik ben hier voor niks gekomen. Dus? Dus. De Kuip. Voor, voor, ja, oude... Jullie zijn voor de oude Kuip, natuurlijk. Tuurlijk. Mooiste stadion van Nederland, moet gewoon blijven. Ja, maar geen politiek debat. Precies. Oké, okay, nou zo denken ze er hier dus over. Geen politiek debat over dat stadion, wat er toch niet zou komen. Goed, Hendrik Willemos is desalniettemin gewoon bij de politiek daar in Rotterdam. En uh, ja, wat er dan verder gaat gebeuren, dat horen we de komende tijd wel met de Kuip. Dat zal wel renoveren worden. 90-plussers van nu die zijn kraniger dan de 90-plussers van tien jaar geleden. De huidige 90-plus-generatie heeft een betere mentaliteit... een mentale en verstandelijke staat. Een deens onderzoek dat hierover gaat... is vandaag gepubliceerd in de Lancet. Met daarbij ook commentaar van een hoogleraar geriatrie. Marcel de Richard hoofd van het Radboud Alzheimercentrum. Goedemorgen. Is maar eens naar dat onderzoek. Mentaal scoren de 90-plussers beter dan tien jaar geleden. Um, wat is dat eigenlijk, een mentale en verstandelijke staat? Dat is uh, eigenlijk de functie van het geheugen... en ook allerlei daarbij passende functies... zoals planning, organisatie, abstractie. Op die functies doen ze het dus beter dan tien jaar geleden. Ja, ze vergeten minder, moet ik het zo vertalen? Ook dat, ja, ze vergeten duidelijk minder. Is dat opmerkelijk? Is, of is het opvallend? Ja, dat is toch wel een, een doorbraak in het onderzoek. Dat dit hard is aangetoond met zo'n mooie studie. Omdat we tot nu toe altijd aannemen dat hoe ouder, hoe slechter het geheugen... en hoe meer kans op dementie. Maar dan vraag je je af van hoe kan dat dan? Uh, zijn we zoveel slimmer geworden? Doen we misschien andere dingen die we in het verleden niet deden? Ja, ja dat is natuurlijk een van de kernvragen. Waarschijnlijk zit een deel van de uh, oplossing in de betere opleiding... De Denen, zoals veel andere West-Operianen zijn, eigenlijk met de tijd steeds beter opgeleid. Dus dat verklaart een deel van de vooruitgang. Maar het heeft waarschijnlijk ook te maken met hoe wordt het brein gestimuleerd door onze leefomgeving, door ons werk. En daarin zien we ook met de tijd van de jaren 1910, 1920 1930 een duidelijke verandering. En daar profiteren die ouderen nu van. Maar wat bedoelt u daarmee? Nou, dat je bijvoorbeeld meer, zeg maar, witte boordenwerk krijgt. Meer werk met mentale uitdagingen en niet alleen zeg maar lichamelijke arbeid. En dat door het hele leven heen houdt je brein beter in stand. Ja, eigenlijk is het een soort van je brein je hersens in conditie houden... door voortdurend wat te blijven doen met je hersens. Heb je daar op latere, op hogere leeftijd profijt van? Ja, en, en niet alleen het brein, want uit die studie komt ook dat ze dus allerlei taken van het dagelijks leven... zoals boodschappen doen, er zelf op uitgaan, beter kunnen doen dan tien jaar geleden. Dus ook dat hangt met die geheugenfuncties samen. Maar moeten dan ook niet uh, allerlei prognoses of bijvoorbeeld dementie worden bijgesteld? Want daarvan werd altijd van uitgegaan dat het nog maar zou blijven groeien. Nou, dat is een van de grote, uh, uh, zeg maar, belangen van deze studie. Dat wij nu voetstoots aannemen dat het alleen maar zal toenemen met het aantal dementiepatiënten. En wat ik in ieder geval zou bepleiten is dat het nu tijd is om opnieuw heel kritisch te kijken hoe die prognoses er voor Nederland uitzien. Want we varen al veel te veel op de studies van 10, 15 jaar geleden. En dan maken we de ouderen bang, maken onszelf bang en plannen bovendien niet erg slim onze gezondheidszorg. En zou het misschien ook een idee zijn om dit onderzoek in Nederland te houden? Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Dat het kost zeker veel geld. Nou, dat, dat, dat valt te bezien. Ik denk dat dat wel meevalt. Maar waar de Denen heel erg goed in zijn, is het uh, hebben van een heel goede registratie. Ze hebben alle 90-jarigen mee kunnen laten doen aan die studie. En die hebben ook massaal daar gehoor aan gegeven. Die registratie hebben wij nog niet op orde hier. En daar willen we wel een eerste stap mee zetten, bijvoorbeeld in het Deltaplan Dementie, wat er nu aankomt. Dus het zou een mooi idee zijn, maar het is misschien nog een tikje te vroeg. We moeten ermee starten, denk ik. Want ja. dit soort vragen blijven ons natuurlijk achtervolgen. Ik dank u in ieder geval dat u vanochtend bij ons commentaar heeft gegeven op het onderzoek. Marcel Olderikert. Dit is tot half tien het NOS Radio 1 Journaal. Voor oud en jong wordt het een lastig dagje, als je treinreiziger bent tenminste, in en om Den Bosch, want door werkzaamheden ligt alles stil. Maar we gaan het eerst hebben over de Formule 1. Vorig weekend werd bij de Formule 1-wedstrijd in de Nuremberg Ring in Duitsland een cameraman geraakt in de pitstop. Het gebeurde allemaal door een stuiterende achterban. Dat klonk zo. Oh, waard oh, verloren, raad verloren. Webber had het een onder mechanicus getroffen worden daar, of een cameraman, een van beiden. Band verloren, band verloren. Weber is een band verloren. Een monteur is geraakt of een cameraman of een van beiden, zeiden deze commentatoren. Louis Dekker, een stuiterende band met gevolgen. Jazeker, want er is een soort paniekgolf door de Formule 1 aan het gaan. Er is zoveel gebeurd de afgelopen weken. We hebben natuurlijk die regen aan klapbanden gehad in Silverstone anderhalve week geleden. Nu een stuiterend achterwiel in de pitstraat. En dan moet je je voorstellen dat uh, ja, op tv ziet dat er nog niet zo spectaculair uit in slow motion. Maar in het echt, dat gaat met 80, 90 kilometer per uur. Dat is alsof iemand een krat bier op volle vaart naar je toe gooit op autosnelheid. Dus dat is akelig. Nu is er besloten, na aanleiding van deze narrow escapes... dat cameraploegen en omroeppersoneel vanaf nu onmiddellijk worden geweerd uit de Pitstraat het hele weekend. Ja, er mag absoluut niks meer in de Pitstraat. We zien er ook niks meer van. Niks meer van. Ja, ah nee, dat kan natuurlijk niet. Dat is het probleem van de Formule 1. Uh, Formule 1 is een tv-sport, dus er is één uitzondering. En die uitzondering is het personeel van Bernie Ecclestone, de leider van de Formule 1, mag blijven werken. Ecclestone heeft eigen Formule 1 personeel, eigen cameraploegen. Die uh, zijn welkom. De rest wordt eruit geknikkerd. Dan moet je denken aan, aan bijvoorbeeld RTL Duitsland, waar we net dat fragmentje van horen. Je moet ook denken aan de BBC, die uh, die races uitzendt... en die met name op de vrijdag heel veel journalisten in de pitstraat uh, heeft... die daar interviews doen, die impressies geven. Bij de Duitsers zie je bijvoorbeeld Nicky Lauda dan met een petje op rondlopen. Bij de Engelsen David Coulthard, Eddie Jordan, nog wat, nog wat mensen. Die hebben straks echt een probleem op de vrijdag. En uh, ja, het is ook nog eens zo dat de mensen die er wel mogen blijven werken, die moeten ook nog met helm en overal et cetera op. Dus de touwtjes worden aan alle kanten strakker getrokken. Maar er is één uitzondering: de medewerkers van Bernie zelf, die mogen dat niet blijven. Mogen blijven precies, die mogen dat wel blijven doen. Is dit uh, weer een, een nieuwe stap om uh, de media aan banden te leggen in het Formule 1-circuit? Het is wel absoluut een, een punt dat het heel moeilijk werken is in de Formule 1. En uh, het is ook heel duidelijk dat Ecclestone een control freak is... die het liefst zoveel mogelijk touwtjes zelf in handen houdt. Uh, er wordt op dit moment door mensen in de Formule 1-wereld vooral gezegd... dit is Formule 1, dit is paniekvoetbal, want die sport is gevaarlijk. Het hoort er een beetje bij. En uh, ja, het, het slaat een beetje door. Misschien wordt de soep ook wel niet zo heet gegeten, maar op dit moment wordt wel gezegd... Dit moeten we misschien niet doen. Ja, nou het slaat een beetje door. Ik begrijp dat jij er zelf ook last van hebt gehad. Ja, niet van die rondvliegende banden, maar dat je niet gewoon zomaar vrij journalistiek je werk kan doen. Nee, nee, ik ben zelf voor het eerst in lange tijd bij een Formule 1 weekend geweest. En het is bepaald niet zo, als je daar voor de deur staat... dat meneer Ecclestone je van harte welkom heet. Ecclestone heeft bij voorkeur media om zich heen... waar hij ieder weekend mee werkt. En die ook echt aan het touwtje kan houden. Dat is ook niet zo gek, want Formule 1 is de topsport mondiaal op autosportgebied. Dat gaat om heel veel geld. De bedrijven die daar, de omroepbedrijven die daar verslag van doen... betalen daar exorbitant veel geld voor... Dus alles heeft met alles te maken. Maar je kunt in ieder geval zeggen dat Ecclestone al decennia lang aan het proberen is... de dictator te zijn en de dictator te blijven. En dat heeft hier toch een beetje weer die smaak van... we gaan praten over de veiligheid en we willen het allemaal veilig houden. Maar in de praktijk is het toch een beetje merkwaardig... dat een fout van een team leidt tot het werk voor cameraploegen... en omroepmedewerkers onmogelijk maken. Want dat is eigenlijk het punt. Je zou ook kunnen zeggen, misschien moeten we gewoon zorgen dat die banden er of niet meer af kunnen vliegen... of dat auto's niet kunnen vertrekken op drie wielen. Dat oh. moet ook kunnen. Hoe oh, oh, was het ook alweer? Don't kill the messenger. Dat was het. Ja, precies. Dankjewel, Louis. Louis Dekker was dat. Formule 1 verslaggever. Edwin Gerritsen is even bij de ANWB. Ja, er valt weinig verslag te geven. Er staan nog maar drie files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht drie kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid... Voor de RAI 2 kilometer richting Den Haag. En op de A12 van Utrecht naar Den Haag voor Den Haag-Malieveld 3 kilometer. Wat hebben we over Joegoslavië? Nou ja, Joegoslavië bestaat al heel lang niet meer. Maar dat weer hield de nationale luchtvaartmaatschappij jat. En niet van om door te vliegen. Tot vandaag. Want het bedrijf zit aan de grond en gaat een doorstart maken onder een hele nieuwe naam. Air Serbia. Het eind van een roemrug tijdperk. Het zal even wennen worden als de Balkan het binnenkort zonder luchtvaartmaatschappij Jat moet doen. De naam werd de afgelopen 64 jaar een begrip. In de nostalgie naar de Joegoslavische periode speelt Jat een grote rol. Op een tentoonstelling over die tijd is een van de pronkstukken een stel echte jaren 60 vliegtuigstoelen. Maar die geschiedenis wordt natuurlijk allemaal bewaard in het Luchtvaartmuseum. En daar zie je ook dat zijn naamsverandering eigenlijk aan de orde van de dag is. Jat en al zijn voorgangers zijn gewend aan de grillen van de politiek. Petar Nedelkovic van het museum wijst de vitrine aan... waar met korrelige zwart-wit foto's het bestaan gevierd wordt van aero-put. Letterlijk luchtreis. Dat was de maatschappij van het eerste Joegoslavië tussen de wereldoorlogen. En die neutrale naam kwam ook al voort uit chaotische politieke omstandigheden. Het land heette aanvankelijk Koninkrijk van Serven, Kroaten en Slovenen. En daar kun je niet echt lekker een naam van een luchtvaartmaatschappij van maken. Dat je srpsko wist in het Dat was toch een En met luchtreis was iedereen ook tevreden. Als die naam er was gebleven, was de huidige omdoping niet nodig geweest. Maar na de Tweede Wereldoorlog werd vliegen in deze kontrijen heel erg politiek. Joegoslavië verbond zich met de Sovjet-Unie. En daarbij hoorde natuurlijk een aansprekende naam. De Joegosovjet luchtvaartmaatschappij. Die vloog twee jaar. En toen... Kreeg Joegoslavië ruzie met Stalin. De oriëntatie werd plotseling westers en de luchtvaartmaatschappij moest mee. Het werd JAT. Joegoslavisch luchttransport. Onder die naam werd de maatschappij beroemd. Hey en letimo. Amerika, en Australië, en voor Zuid amerika Tal van modelvliegtuigen in een museum beamen het. Jat was vooruitstrevend. Maar het lot van Joegoslavië trof ook de maatschappij die zijn naam droeg. Vanaf de jaren negentig ging het bergafwaarts, Tot op het punt dat de enige lange afstandsbestemming waar nog op werd gevlogen Peking was. We Amsterdam gaan, gaan naar Schiphol, al is naar Peking Bilo We moesten, ja air Serbia gaat een alliantie aan met Etihad uit de Emiraten. En dus kan weer de kaart van het vliegen helemaal worden omgegooid. Na eerst het Oostblok, vervolgens West-Europa is nu het Midden-Oosten aan beurt als de grote hub waar de Servische luchtvaartmaatschappij zich op richt. En gezien de geschiedenis is het waarschijnlijk geen ramp om onder een nieuwe naam te beginnen. Nee, maar we zien is uh, Aeroputa is Ujat, En de luchtvaartmaatschappij die is het gewend. Die vliegt al door. Dat zei correspondent Joost van Egmond over de doorstart van Jat. Vanaf nu dus Air Serbia. Maar Cavendish is niet welkom bij het criterium van Boksmeer... dat een dag na de Tour de France wordt gehouden. Aanleiding is het incident van eergisteren in de sprint. Door de manoeuvre, u weet het misschien nog wel, van Cavendish... kwam de Nederlander Tom Velas ten val. Britse sprinter stond hoog op het verlanglijstje van de organisatie in Boksmeer... maar is dus nu geschrapt. Trampoels, oud-profrenner en organisator. Goedemorgen. Goedemorgen. De meningen over de schuld van Kevin lopen wel uiteen. Hij, hij is niet gestraft door de jury. Waarom dan toch deze beslissing? Nou ja, nou, je, daar kun je van mening van over verschillen. Ja? Kijk, de jury beslist. Nou, de jury is in het doer is, uh, is leiden natuurlijk. Hè? Maar ik, uh, ik heb de tv-beelden gezien en samen met euh, de, het steekbureau hebben we het ook besloten om, uh, om Kevin van ons lijstje af te halen. jullie we vonden wel dat hij een fout had gemaakt? Ja, dat vinden we wel. En zeker dat het gebeurt bij het Nederlandse Renner. Uh, hebben wij gezegd van, ja, nou, we houden van een eerlijke sport. We gaan het dit jaar toch anders doen in boxmeer, onder andere vrij aantreden Dus, ja, er zijn nog dingen die wijzigen. En we hebben besloten om Kevin van de af te halen. Ja. Ook een beetje bang dat hij misschien beschimd zal worden, want hij is gisteren onder andere met urine overgoten? Nee, daar hebben we veel niet bij stilgestaan. We hebben eigenlijk gekozen voor het sportieve gebeuren. En het sportieve gebeuren, dat, uh, dat vinden we heel belangrijk in boxmeer. En dat is eigenlijk de reden waarom we Kevins van de lijst afgehaald hebben. En was hij al vastgelegd eigenlijk? Nee, hij was niet vastgelegd. We hebben drie uh, topsprinters hadden we op het oog. Dat was Kevins, Kittel en Grijpel. En we hebben gezegd, in meer halen we sowieso één topsprinter naar meer toe. En uh, nu is Kevins afgevallen. Ja, wie komen er wel? Of wie staat er nog meer op het lijstje? Uh, we hebben nu uh, Kittel en Greipel samen bij ons nu nog op het lijstje. Dus één van die twee die zal ongetwijfeld in Boksmeer komen. Ja, en uh, de goede Nederlanders, zal ik maar zeggen. de goede Nederlanders. Ten dan en alle ja, anderen. Precies. Ja, zeker. Ja, ja. Goed, zeker de ja. aanleiding van de, de prestaties in de Tour de France gaan ja, we ons zeker richten op de Nederlanders. Ja, maar goed, dat is uh, de eerste maandag na de Tour. We gaan ons eerst eventjes richten op uh, alles wat er gaat komen en met name ook komend weekend. Ik uh, wens, uh, wens u veel plezier en veel succes en bedankt Ziema. voor het gesprek. Twan Poels was okay. dat. Oké, ja. Daar. Nog een bericht over Den Bosch, want het station Den Bosch is vanaf deze middag onbereikbaar met de trein. Komt allemaal door het plaatsen van een nieuwe brug, daardoor reden er al geen trein aan de noordkant van het station. Maar door verdere werkzaamheden is er straks dus ook geen treinverkeer meer mogelijk van Tilburg en Eindhoven van en naar die plaatsen. Ton Bierbooms is de projectmanager en werkzaam bij de werkzaamheden in Den Bosch. Het gaat vooralsnog om treinen vanaf 12 uur. Waarom is het eigenlijk nodig? Um, ja, dat is nodig omdat we uh, de laatste uh, dag uh, alle, uh, alle dingen die we gedaan hebben willen, willen gaan testen. Uh, vooral uh, de, de seinen die we ge, geplaatst hebben en, en, en aangesloten. Uh, ik begrijp dat, dat, uh, ja, natuurlijk pas, uh, dat we daar pas treinen overheen kunnen laten rijden als we helemaal zeker weten dat alles precies goed is aangesloten. En daar hebben we die periode voor nodig om, uh, om uh, dat te kunnen testen. Ja, en de bos is alleen maar per bus bereikbaar? Dat klopt, ja. Dat is dan wel een groot nadeel natuurlijk, dat we uh, dan uh, de reizigers dus niet ge gebruik kunnen maken van uh, de trein richting uh, Den Bosch. En wanneer is het weer uh, normaal of anders geformuleerd? Wanneer bent u uitgetest? Wij zijn uitgetest uh, morgenochtend uh, bij de normale start van de dienstregeling uh, van de NS. Dan uh, rijden de, de treinen weer uh, zoals uh, te doen gebruikelijk, ook aan de, de noordzijde, Zullen dan... Uh, Betreinen kunnen rijden. Ja, en hoe gaat het verder met de plaatsen van de, van de brug? Is het een beetje ja, goed, de, de, de, ja? brug, de brug, daar heeft u ook mee kunnen kijken, is, is vorige week al op zijn plaats ge, ge, ge, gebracht. De sporen zijn er deze week overheen gelegd. En uh, ja, zijn eigenlijk behoorlijk voortvarend uh, uh, gegaan, alle, alle werkzaamheden. Uh, ja, ik zei vandaag al, als we hier vooraf voor hadden kunnen tekenen uh, om het op deze manier te doen, uh, dan uh, had ik daar gelijk een handtekening onder gezet. Uh. Ja. En iedereen uh, die nog naar Den Bos wil per trein, die moet opschieten. Want om 12 uur dan begint het allemaal. Ja, om 12 uur is die volledige stemming uh, in Den Bos. Ja, dat klopt. Meneer Bierbooms, ik dank u wel. Uh, als, alsjeblieft. En sterkte met de werkzaamheden. Ja. Ja, Aan het eind van deze uitzending gaan we het hebben over het nieuwsonderwerp van vandaag: De Kuip. En we moeten concluderen dat de Kuip zijn langste tijd dus nog niet gehad heeft. Alle plannen voor een nieuw stadion zijn van tafel. De gemeenteraad gaat er waarschijnlijk niet eens meer over praten. De Rotterdammers zijn zeer gehecht uit het stadion. Dat stamt uit 1937. Officiële titel, Stadion Feyenoord. Maar het werd in de volksmond al gauw de Kuip genoemd. En dat kwam ook een beetje door die hele beroemde suppost. Mijn naam is Kruiswijk. Wij als uh, Feyenoord personeel moeten zorgen dat uh, de Kuip er hier haar uh, bijleggen voor woensdag. Mogen in dit stadion velen van eerlijke kracht meten en goede kameraadschap genieten. In het stadion in Rotterdam wordt in tegenwoordigheid van de Koningin en het Prinselijk Gezin een herdenkingsspel opgevoerd. De waterweg heroverd. Als ik hier zo bezig ben in de Kuip. Dan moet ik onwillekeurig denken aan die laatste ontmoeting tussen Feyenoord en, uh, en Ajax. Uit alle delen van het land en zelfs uit België trokken duizenden en nog eens duizenden mensen naar Rotterdam om in het Feyenoordstadion een evangelisatieavond bij te wonen van de Amerikaanse prediker Billy Graham. Hé, hé, hé, hé, hé, dat is toch wel... Hé, hey, kon kon beheers je alsjeblieft. Het is weer meneer Pitt. Jongens, hey. jongens, dit kan toch niet? Dit kan toch niet? Wat een afschuwelijke vertoning. Wel, dames en heren, terwijl u kijkt naar dit uh, mensonterende tafereel op de tribune bij Feyenoord. Bent u weer terug in het stadion? Daar gaat het nou niet om. Woensdag komt dus uh, Ajax hier oh, in de Kuip tegen de Italiaan. Dat was in geen jaren meer gebeurd. Een bomvolle Rotterdamse Kuip. Maar de belangstelling van meer dan 50.000 aanwezigen gold niet Feyenoord... maar het fenomeen Bob Dylan, gitaristzanger en trendsetter in de jaren 60. Huibrecht klopt Houtman en daar is de kans voor Kruijf en het is 1-0. Uitgerekend hij, Johan Kruijf. De man die als geen ander het gezicht van Feyenoord bepaalde... opent hier de scoren in de 13e minuut van de wedstrijd. Het lijkt anders wel of Ajax hier langzamerhand thuis speelt in de Kuip. Hè? Maar oh ja, één ding is zeker. Uh, ze kennen mij niet uh, verplicht om te kijken. Nee. Veenhoord wint. Wat de Oostjapan noemt. besluit het seizoen met de ue factor het was de laatste Nederlandse club die een grote Europese prijs pakte. Destijds Feyenoord in die finale tegen Borussia Dortmund. Dat uh, dit jaar ook al de finale had verloren, maar er is geen enkel verband tussen. Goed, dat is het laatste bericht ook uh, wat ik heb uh, voor u als luisteraar. Sven, waar ga jij het over hebben? Goedemorgen. Peter Poot, de directeur van Chipsol, die is ja. de gast. Hij reageert op het uh, grote interview gisteren in de Telegraaf met Pieter Kalpfleisch. De rechter die in deze affaire rond uh, de bouwgrond bij Schiphol... werd bedicht van mijn eet, maar in uh, hoger beroep uh, en uh, laat. Ook in Cassatie, uh, geloof ik, is vrijgesproken. En de kerstfeste voorzitter van Bouw het Nederland, Maxime Verhagen... reageert op de jongste cijfers van de huizenmarkt, die om tien uur worden gepresenteerd door de NVM. Ah, hopen dus dat ook het, van het eindelijk lang. weer een beetje beter gaat. Uh, het gaat goed met de hypotheekrente in ieder geval. Die gaat naar beneden, dus dat zou ook weer een boost kunnen geven. Dat wel. Maar hoeveel huizen zijn er verkocht uh, en hoeveel huizen staan er nog onder water, zoals dat dan heet, dat horen we allemaal om tien uur. En dan weer nou, het uh, Goed. <laughs> <laughs> Dorald zal dat vast en zeker aan ons uh, gaan melden. Veel plezier zo. Dankjewel. Blijf luisteren en ik noem de naam van Dorald al, maar daar hoort dit bij. Dit is Radio 1. Anders kan je niet beginnen, Doro, het <lacht> NOS-journaal. Goed. Vandaag wordt er niet gedebatteerd over een nieuw stadion in Rotterdam. Plan wordt van de agenda gehaald, zeggen bronnen rond het college van burgemeester en wethouders. Eerder al zei PvdA-raadslid Harreman dat een debat vandaag geen zin meer heeft. Nu gebleken is dat er in de gemeenteraad geen meerderheid voor is. En misschien moet over een paar jaar een nieuw plan worden gemaakt voor een opvolger van de Kuip, zei Harreman vanochtend in het Radio 1-journaal. De Canadese politie gaat ervan uit dat alle vermisten bij de treinramp in Lac Megantique dood zijn, zegt persbureau EP. Het dodental van het ongeluk is daarmee opgelopen naar 50. Afgelopen weekend rolde treinwagons geladen met olie het centrum van de plaats binnen. Zeker vijf van die wagons ontplofte. Vanwege de verwoestingen is het dagen na de ramp nog steeds moeilijk om naar slachtoffers te zoeken. Een detailhandel Nederland wil dat het kabinet de btw-verhoging van 19 naar 21 procent ongedaan maakt. Volgens de winkeliers kopen mensen minder door die btw-verhoging... En zijn de extra inkomsten voor de schatkist fors lager dan eerst werd begroot? Onder winkeliers heeft de maatregel geleid tot minder banen. Er zijn ook veel winkels failliet gegaan. Minister Kamp krijgt vandaag een actieplan van de brancheorganisatie. Dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Er staan files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht 2 kilometer. Op de Ring van Amsterdam de A10 Zuid in beide richtingen 2. En op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Voor knooppunt Prins Klausplein 2 kilometer.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 Sven Kokkelman. De affaire rond de chipsol is nog steeds niet voorbij. Maxime Verhagen, de nieuwe voorzitter van Bouw in Nederland, reageert op de cijfers van de huizenmarkt. Straks om tien uur de allernieuwste. Nederlands eh, Nederlanders betalen zich blauw aan veel te dure belbundels en het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is eh, half tien en dit is de Kamerom met Goedemorgen Nederland. Roy Hirkens is vanochtend in Rotterdam. In Shanghai worden de komende jaren 80.000 zorgplaatsen gecreëerd... voor dementerende ouderen. Shanghai keek dat zorgconcept af van een Rotterdamse zorgorganisatie. U kunt met me mee twitteren als u wilt. At skokkelman. En reacties en vragen kunt u kwijt via Cairo.nl. Oudrechter Pieter Kalpfleisch sluit juridische acties tegen de familie Poot niet uit... zo zei hij gisteren in de Telegraaf. Onlangs is hij vrijgesproken van mijn eet. Maar Kalpfleisch bereidt nu een schadeclaim voor tegen justitie. Brutaal en van de gekken, zegt Peter Poot, de directeur van Chipsol. Dat is uh, de zaak waar het allemaal om draait. Namelijk jarenlange juridische touwtrekkerij rondom een grondbezit naast Schiphol en mogelijke belangenverstrengeling. Peter Poot, goedemorgen. Goedemorgen. De directeur van Chips Nou ja, hij is uh, vrijgesproken door de rechter. Uh, heeft dus geen mijn-eet gepleegd. En uh, bereidt nu een schadeclaim voor aan uw adres. Dat lees ik in de krant, inderdaad. Hij is inderdaad vrijgesproken door wat men noemt de onafhankelijke rechter. Ja. Die overigens wel slagers zijn die hun eigen vlees hebben gekeurd. Hè, in dit geval kalfsvlees. Ja. Uh, maar dat heeft ons eigenlijk niet verbaasd. We hebben altijd gezegd van dat hij uiteindelijk vrijuit zal gaan in, uh, in Westenberg. Ja omdat uh, de belangen van de staat, andere rechten, ja. de staat en van Kalflaas... eigenlijk parallel lopen in deze. Namelijk de geloofwaardigheid van justitie. Uh, geloofwaardigheid van justitie, maar ook... Uh, kijk, Chipso heeft enorme schade geleden... door een, wat wij noemen een doodvonders... van die collega-rechter Westenberg in dat tijd. Ja. Daar gaat het hier allemaal om. Ja. En als nu blijkt dat het grond. door onrechtmatige rechtspraak is... Ja. en dat er dus sprake is geweest van vriendjespolitiek, corruptie... Ja, dan heeft Chipsel een goudgerande claim tegen de staat... Het blijkt ook uit het dossier, overigens, hoor. uit de telefoontaps. Daar zegt Kool zelf op een gegeven moment: van ja, de belangen van de staat en mij lopen eigenlijk samen. En dat weet ook de landsadvocaat uh, Bartjan Ja. Dus wij hebben altijd gezegd: dit wordt, gaat niet goed aflopen, deze meeneedzaak. Maar zegt u dan met zoveel woorden: hij is dan vrijgesproken van meeneed. Met andere woorden, als je dat een uh, hoge beroep uh, te horen krijgt, dan is de zaak toch af kous af, ja. uh, dan ben je gewoon weer vrij man, dan staat er geen verdenking meer tegen, tegen je. En dan zegt u, uh, ik geloof er nog steeds geen bal van, de rechter was bevooroordeeld... en hij heeft wel degelijk mijnheid gepleegd, zegt u dat? Ik zeg dat hij wel degelijk mijnheid gepleegd heeft. En ik zeg ook, als je naar het dossier kijkt... Ja, uiteindelijk heeft nu het Hof gezegd, van, er is wel voldoende wettig bewijs... dat Kalfvleis uh, en Westermeer mijnheid hebben gepleegd... Ja. maar ze vinden het niet voldoende overtuigend... Ja. Maar hoe daar, komt dat nou? te... nee, Hoe komt dat nou? Ja. Er zijn uh, allerlei getuigen die dus eigenlijk zeggen: ze waren wel degelijk vriendjes. Ja. Onder andere de ex van Callfly's. Ja. Dat is de belangrijkste. Schreef een, vrouw. Vrouw. een anonieme brief. En daarmee ja. is de zaak aan het rollen. Geplug. Nee, nee, dat is, dat is niet de ex van call de, de schrijver van de anonieme brief is ook een ex van Callfars. Dat klopt inderdaad wel. Ja. Maar in dit geval gaat het om de ex vrouw van call ja. Die heeft eigenlijk gezegd van joh, die, die Hans en, en Pieter die kwamen altijd bij ons. Ze uh, zaten ze bij elkaar hier te eten en te drinken hij is hier blijven overnachten een keer... toen hij te veel gezopen had, et cetera. Ja, dat is geen bewijs, toch? Nee, maar het gaat om de vriendschap, hè. De, ja. de, dus de, waar eigenlijk de meenheid over ging in dit geval... was van dat ze hadden ontkend dat ze goede vriendjes waren. Ja. En deze mevrouw heeft eigenlijk gezegd... nou, ze waren hartstikke goede vriendjes. En die heeft een aantal voorbeelden genoemd. Dan is er ook nog een, een, een vrouw van een ex-collega van Kalfvlees. Die heeft hetzelfde verklaard. En er zijn allerlei tops uit telefoongesprekken... van, van de mensen waar dat uit blijkt. Ja. Nou, dan zegt die rechter dat zijn, dat is voldoende wettig bewijs. Ja. Daartegenover staan de ontkenningen van Westerberg, in Westermergen. Ja. En op het laatste moment is dan opgevoerd de dochter van Ja. En die heeft gezegd van, nou ja, nee, het is helemaal niet waar wat mijn moeder gezegd heeft. Ja. Nou, en op grond daarvan zegt dan het Hof van... nou, we vinden het dan toch niet voldoende overtuigend, de hele zaak. Nee, maar... Ja, zijn ze vrijgesproken. Ja, want het Hof kijkt naar wettig en overtuigend bewijs. En nou, je moet dan je moet ook kijken hoe... Er dat... zijn van gereden twijfel, dat is altijd... Nee, een, dat, dat is ook serieus, maar je moet natuurlijk wel kijken... Uh, die dochter, ja. uh, die komt nu op het laatste moment erbij... Ja. dan pak je de telefoontaps. Ja. en dan zie je daar uit die tabs dat er steeds gezegd wordt... we moeten wel zorgen dat papi niet de bak ingaat... Ja. Ja, nog, er is een instantie dan, dan, waar je dit soort dingen kunt aankaarten in dit land. Ja. En dat is namelijk de Hoge Raad. De Hoge Raad? Nee, dat kunnen wij in, niet in aankaarten. in Je kan toch in Cassatie ja. gaan in zo'n zaak? Nou ja, kijk, wij, de zaak is niet van ons, hè. Het is een zaak dus van het openbaar, OM. Ja. Maar goed, het punt. OM had in Cassatie kunnen gaan, heeft dat niet gedaan. Dus de zaak is daarmee, deze zaak is daarmee afgelopen. Definitief. Uh, deze zaak wel. Maar, maar kijk, u... het is niet uitgesloten dat er naar aanleiding ook van dit soort publiciteit... Weer nieuwe feiten naar boven komen. Dat is helemaal niet uitgesloten. Ja. En dan? Dan zou de zaak wellicht weer opnieuw kunnen starten. Dan gaat u opnieuw aangifte doen? Uh, ik weet niet hoe dat dan technisch precies zou moeten. Maar stel je voor dat er nu, naar aanleiding van wat er nu gebeurt... toch een aantal mensen zeggen, nou ja, het is te gek voor woorden allemaal. Ja. En dat wij weer een anonieme brief in de bus vinden of whatever. Dus dat is niet uitgesloten. Ja. En als mensen nou denken, nou ja, die familie Poot is wel erg vasthoudend... Ja. Uh, het begint een beetje op een persoonlijke vendetta te lijken. Die meneer Koupflees was toch een, was toch een gerespecteerd man. Oud rechter, oud voorzitter van de NMA. Uh, en hij is nu in hoger beroep gewoon vrijgesproken klaar uit. U moet uw verlies nemen, wat zegt u dan? Nee, nee absoluut niet. Kijk, ik zeg nog steeds dat de hele zaak niet deugt. Het is ook niet zo... Dat maar daarmee wij, loopt uw nee, risico het ook niet smaak, zo... hè? Toch? Kijk, het is niet zo dat wij hebben gezegd Koupflees is fout... Nogmaals, dat is gekomen via een anonieme tip... Ja. die uh, naar, naar, naar een journalist is gestuurd. Ja. Naar aanleiding van die tip... Ja. wij wisten absoluut niet wie dat was... Ja. Is, uh, is een door uh, ons opgestart. Ja. In dat getuigenvoor zijn toen gehoord... Kalfleis en Westenberg. Ja, en die zei, rechter. het is larikoek, het is kletskoek. Vervolgens heeft die briefschrijfster... Hmm. zich gemeld bij de president, de ex-president van de rechtbank Den Haag... Ja. en heeft gezegd, die lui zit te liegen. Ja. En ze hebben wel degelijk... Uh, allerlei dingen bekokstoofd. Ja. En na alleen daarvan... want wij wisten helemaal niet dat Kalfvleis fout was. En na alleen daarvan zijn al die getuigen... voor opgestart. Ja. En is Kalfvleis gedwongen geweest... om terug te treden. Ja. Via overigens Maxime Vagen, die ik net hoorde in de inleiding. Ja. Die was toen minister van de Economische Zaken. Die en is het OM ja. de zaak tegen Kalfvleis verder begonnen. Juist. Dus Goed. er is geen sprake van... Maar... dat dit een soort persoonlijke zaak is. In tegendeel, het gaat ons... Om het punt is er sprake geweest van onrechtmatige rechtspraak in de chipsolzaak, ja, waardoor, wij, van de waardoor ons macht... bedrijf kapot is gemaakt. Daar gaat het om. Juist. Uh, toch zegt u, ik ben er nog steeds van overtuigd dat hij mijnheid heeft gepleegd. De rechter zegt, ik spreek hem vrij. Ja. Loopt u daarmee niet het risico om naast een schadevergoeding... wegens geleden schade aan de kant van Kalpfleisch... ook nog eens een proces wegens smaad aan uw broek te krijgen? Nou, dat zie ik met, met veel bevertrouwen tegemoet in die zin dat, zoals ik u al zei, heb ik niet veel vertrouwen... in de rechtspraak in Nederland. Ja. Zeker niet ook naar dit vonnis. En ik denk dat heel veel Nederlanders zullen denken... hier is sprake van klassenjustitie. Als het om collega-rechters gaat... en er belangen zijn van de staat... Ja. dan gaan ze gewoon vrij uit. Maar dan, dan zou een rechter dus bij het hof... want dan gaat het hier om dezelfde belangen moeten dienen, terwijl die weet dat een zaak onder het vergrootgas ligt. Terwijl, ja. ieder, terwijl die weet dat iedereen over zijn schouder meekijkt... juist omdat het gaat om het ja. beoordelen van een voormalig collega. En dat hij toch het belang van de rechterlijke macht laat prevaleren. Ja, dat is in dit geval zeker gebeurd. Kijk, nogmaals, als je het hele dossier bekijkt... Ja. dan zegt iedereen van dit durft van geen kant. En overigens, de zaak ging nu over mijn heden, maar waar het natuurlijk echt om moet gaan, ja. is corruptie. Want Kijk, dat, is de, dat is de andere verdachtmaking, namelijk dat er een dubbel belang was... bij uw grond, om die te verkopen, u wilde daar uh, uh, huizen neerzetten... en werkgelegenheid creëren ja, in de regio van ja. Schiphol. Hoe is het daar eigenlijk mee? Met Slecht? Kijk, er is natuurlijk helemaal niets gebeurd meer. Wij zijn twintig jaar al kalt gesteld... door tegenwerking van Schiphol, staatsbedrijven en alle overheden. Ja. Er zijn ook veel procedures over geweest. Daar hebben we ook veel schadeclaims gewonnen. Ja, hoeveel... Maar ook daarin zijn weer rare dingen bij de rechterlijke macht gebeurd. Hè, dat op een gegeven moment de rechter die tot schadevergoeding had veroordeeld met al zijn collega's... opeens van de zaak werden gehaald. He, dus er gebeuren bij de rechterlijke macht hele rare dingen. En ik had vroeger ook nooit gedacht dat Nederland zo in elkaar zat. Maar het is inderdaad een corrupt systeem. En een voorbeeld daarvan bijvoorbeeld, wat ook uit het strafdossier blijkt... Ja. dat meneer Westenberg die gaf als rechter ja. cursussen, duurbetaalde cursussen... Ja. aan een advocatenkantoor... Ja. Dus een rechter wordt betaald door een advocatenkantoor. Dat moet, we, die advocaten moeten hun punten halen. Dat weten wij. Het ja, wel, nee, maar ze, ze, niet per advocatenkantoor. Dat zijn cursussen bij SSR of zo. Maar als een rechter betaald wordt door een advocatenkantoor... Stel u voor, u zit in een rechtszaak. Ja. U heeft een advocaat, een ja. advocaatje. Ja. En er zit een advocaat bij de wederpartij. Die ja. heeft net een cursus gehad bij de rechter. Die en, daar en voor die, u zit. Ja. U kent het, het gezegd ook. Wie betaalt, bepaalt. Ja. Dus rechters worden afhankelijk, financieel zelfs van... Uh, advocaten. Wat Goed, dat dus dat kan echt niet. Maar als je het heel, heel, heel zuiver bekijkt zou je kunnen zeggen daar zou dan mogelijk uh, sprake kunnen zijn van belangenverstrengeling. Maar nou. om nou de hele, hele rechterlijke macht als onbetrouwbaar te betitelen... Nou, ik zeg niet de hele rechterlijke macht, maar het systeem is vrij corrupt. Oh, ja, dat is toch de hele rechterlijke macht, het systeem? Nou ja, als, nou, zo zou je het ook weer kunnen zeggen. Ja. Maar ik vind het inderdaad een corrupt systeem. Ik kan er nog wel veel meer over vertellen, maar ik denk niet dat het op dit moment zo zinnig is. U kunt natuurlijk zelf ook met een schadeclaim komen. Nou ja, dat, is, kijk, dat vragen minister ons natuurlijk ook. Hij is vrijgesproken nu strafrechtelijk. Maar u kent ook wel de zaak O.J. Simpson in Amerika. Ja. Die was ook strafrechtelijk vrijgesproken. Ja, vergelijk je is u daarna met O.J. Simpson? Nou ja, ik vergelijk het wat strafrecht en civielrecht betreft. Ja. De nabestaanden hebben daarna een civiele claim tegen O.J. Simpson uh, gedaan. Een straf, dus een, een schadeclaim. Mm -hmm. Die is wel gewonnen. Dus de eisen aan, aan civielrechtelijk bewijs... Zijn lager dan strafrechtelijk bewijs. Juist, dus dus het dat zou kunnen dat wij dat ook uh, gaan doen. Met andere woorden, dan uh, is deze zaak dus nog lang niet ten einde. Dan bereidt Koopfluis uh, waarschijnlijk een schadeclaim aan u voor. en aan het adres van het Openbaar Ministerie. en aan het adres van mogelijk NRC Handelsblad. Want ja. dat zijn de drie partijen die hij noemt in dat Telegraaf-interview. Ja, ik ben benieuwd of we dan gezamenlijk worden gedagvaard. Ja. Uh, en dan zegt u van uw kant. Ik beraad mij nu op een mogelijke schadeclaimprocedure tegen Koopfluis, of nou ja, tegen het OM. Dat is een van de mogelijkheden, ja, inderdaad, ja. Ja? ja? Daar denkt u serieus over na? Dat zou zeker kunnen, ja. ja. Hoeveel schade hebt u geleden? Het is miljarden schade. Kijk, het, het klinkt een beetje gek altijd, natuurlijk miljarden. Maar het gaat om 450 hectare grond bij Schiphol. Ja. Voor Nederlanders is dat 4,5 miljoen uh, vierkante meter. Ja. Prijzen zijn zo'n 1000 euro per meter. Dus dat is 4,5 miljard alleen al grondschade. En dan hebben we ook nog ontwikkelingswinsten, gederfd en, en et cetera. Dus het gaat om miljarden. Juist. Met andere maar, woorden, als kalfvlees. En daarom, daarom, daarom is het ook zo dat deze zaak voor de staat zelf van groot belang is. Ja. Dus de staat zelf heeft een groot belang... dat Kalfijs en Westermerk juist niet werden veroordeeld. Maar als u geen vertrouwen zegt te hebben in de rechtelijke macht... ja dan weet ik al, uh, als ik in uw straatje verder denk... hoe dat dan afloopt met een mogelijke schadeclaim... als de belangen zo groot zijn. Daar heeft u wel gelijk in. En daarom is het ook zo dat wij overwegen... om ook buiten Nederland zaken aan te gaan kaarten. Waar? Uh, ik denk met name op dit moment aan Amerika. Kijk, onze casus is een uh, voorbeeld van denial of business. Ja. Dus tegenwerking van het bedrijf. Door een staatsbedrijf van alle overheden. Ja. En denial of justice. Ja. rechters die corrupt zijn, rechters die worden gewisseld, et cetera. Maar kun je zomaar een Nederlandse zaak aanbrengen bij de Amerikaanse rechter dan? Nederland? Dat kan onder bepaalde voorwaarden, kan dat inderdaad. Ja. Waarom? Welke voorwaarden zijn dat dan? Nou, onder andere als er sprake is van dat je in je eigen land geen recht kan krijgen en de Amerikaanse rechter daarvan overtuigd is? Ja. Als je zegt van ja, als ik dit zo zie, inderdaad, dan klopt dat iets helemaal niet in Nederland. Jaap. Dan zou dat kunnen, ja. En is de Nederlandse overheid dan gehouden aan het uitkeren van een mogelijke schadeclaim... als de uh, Amerikaanse rechter daartoe zou uitspreken? Uh, denk het wel, ja. En, en het staatsbedrijf Schiphol ook, ja. Juist. Schiphol heeft overigens ook, zo ook belangen, zoals u weet, in Amerika. Dus er zijn allerlei links daar te leggen. Met andere woorden, als Koopvlaas zegt... ik dreig met een schadeclaim of ik overweeg een schadeclaim... laat ik het precies formuleren van enkele tonnen, want daar zou het op neerkomen... Ja. als ik het een stuk goed begrijp uit de Telegraaf... dan zegt u, uh, ik bereid mij op nieuwe stappen bij de rechter... mogelijk zelfs in Amerika en dan is de schadeclaim loopt in de miljarden. Zo is het. Ik dank u zeer voor uw komst. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we in de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u niet bijzonder interesseert. Keesje, de zwarte huiszwaan van de Efteling, is niet meer. Maandag werd ze doodgevonden. Alle zwanen vertrekken in de winter en komen bij warme weer terug. Maar Keesje was de enige die ook overwinterde in de Efteling. Hoe kan dat? Zwanendeskundige Jeroen Nienhuis heeft het antwoord. Zwarte zwanen zijn uh, zwanen die van oorsprong niet in Nederland voorkomen. Die zitten in Australië en daar is het een stuk warmer... en hebben ze niet de noodzaak om weg te hoeven trekken. Als ze in watervogelcollecties worden gehouden, zoals in Nederland... blijven ze ook hier hangen. Er zijn in Nederland wel drie soorten zwanen die hier wel van nature voorkomen. Die zijn alle drie wit. Je hebt de knobbelzwaan, die zit hier het jaar rond. En je hebt de kleine en de wilde zwaan en die broeden in Noord-Europa... Daar is het wind dus wel koud en die moeten daar dus wegtrekken... omdat de boel daaronder sneeuwt. Als het koud wordt en er geen open water is... dan trekken ze naar open water toe waar ze wel kunnen eten en drinken. is het antwoord van de zwanendeskundige Jeroen Nienhuis... naar aanleiding van Keesje van de Efteling. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar... Nederland@kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug nu naar Rotterdam. En daar is Roy Herkens. Een gezellige uh, huiskamer in uh, Rotterdam met uh, mooie antieke meubeltjes. Uh, mevrouw uh, Minderhout zit aan de ontbijttafel. En mevrouw Fermenten zit haar brood te smeren op dit moment. En deze mensen die worden begeleid door uh, de woonbegeleider. Dat is uh, Ineke. De Chinezen die kopiëren alles. Ook dit. Dat klopt, ze kopiëren... In ieder geval uh, dit concept. Als je in China komt, dan uh, vind je ook daar een huiskamer. Alleen er staan geen planten in. Want dat is iets wat in een Chinese huiskamer niet is. En wat in Nederland wel is. In China worden de komende jaren uh, 80.000 zorgplaatsen gecreëerd. Voor dementerende ouderen. Shanghai die keek dat concept af van de Rotterdamse zorgorganisatie Laurens. En regio-directeur Bert uh, van der Lende die was daarbij betrokken. Ze hebben... Uh, Eigenlijk heel goed hier rondgekeken en eigenlijk alles afgekeken. En vervolgens gezegd van nou kunnen wij dat in China ook zo doen. Ik zag al een filmpje dat is uitgezonden op de Chinese televisie. Daar zie je ook echt een Nederlands oogend gebouw in Shanghai staan. Hè, met van die rode typische bakstenen die we hier uh, kennen. U keek tot op de bouwtekening mee met de bouw daarvan. Ja, we hebben tot... Uh... Tot in detail hebben we mee mogen doen. En er zijn ook Nederlandse architecten die zelfs onderdelen zelf hebben getekend en geadviseerd. Ja. Dan loop ik eventjes met Marianne van der Vliet, teamleider hier. loop ik eventjes het gangetje door. Tot in details werd alles overgenomen. We lopen even naar een kast met, met luiers. Een behoorlijke kostenpost, hè, ja. bij, bij dit soort instellingen? We noemen het incontinentiemateriaal. Ja, ja. en het, wordt, het, is, het is de up-and-go van Libero, maar dan in het groot, hè? Ja. Zo moet ik het zien. Absoluut. Maar, dit, maar dit is een grote kostenpost, hè? Ja, een hele grote kostenpost. Ja. En, ja. en zelfs die luiers, zoals we die, die hier in deze kast aantreffen... Ja. liggen ze ook in, uh, in de Chinese ja. zorginstelling. Kleiner maatje met de Chinese tekens, maar verder identiek. Ja. Kleiner maatje. Ja, ja. ja. U bent er ook geweest, hè? Ja, drie maal zelfs. Ja, ook, ook oudere Chinese mensen verzorgd? Ja, absoluut. Ja. Met de Chinese zusters hebben we daar uh, ja, vele dagen gewerkt. Merkte u bepaalde verschillen? Um, ze zijn sowieso bewegelijker. Het bewegen in China is uh, natuurlijk van jongs af aan er al in gegaan. En uh, dat zien wij hier minder. Um, verder ook um, dat het personeel uh, wat, wat afstandelijker is. En uh, uh, ja, wij proberen toch wat meer contact te maken met de mensen. Uh, bewoners hebben behoefte aan lichamelijk contact. En uh, ja... Moeilijk om te kopiëren lijkt me. Dat was ook het lastigste om over te brengen natuurlijk. Uh, want cultuur kun je niet door een gesprek of door iets voor te doen... kun je alleen maar overbrengen. Ja, maar gebeurt het nu wel? Is er bijvoorbeeld meer lichamelijk contact? In... Ja. ja, men is op ooghoogte. Staat niet zomaar meer achter de mensen, maar naast de mensen. En doordat hetzelfde personeel bij de bewoners continu zijn... Hè, dat kleinschalige stuk, kennen ze de bewoners zo goed... Dat dat ook automatisch een beetje zo ontstaat. Ja, ja, Heeft u er geld aan verdiend? Nee, we hebben er geen geld aan verdiend. Is dat niet een gemiste kans? Ja, misschien achteraf is dat een gemiste kans. Maar um, wij waren hier gewoon aan het werk En op een gegeven moment komt de vraag vanuit de gemeente... Van, uh, kunnen wij eens uh, met een delegatie uh, uit China hier rondkomen kijken? Dat hebben we gedaan. En toen vroegen ze of wij daar naartoe wilden komen. En ja, dat hebben we ook. Over nagedacht? Ja. Nee, is niet over nagedacht. Nee. Ja. Zorg op zijn Hollands in Shanghai. En de ouderen die ontbijten hier gewoon uh, rustig verder. Tot zover Rotterdam. Tot zover Roy Heerkens. Straks de Iraanse overheid geeft elke Iranier een eigen e-mailadres. Maar eerst. 3, 2, 1, go. Deze dag. 2001. Ik heb er geen zin meer in. Maak er een mooi feest van. Misschien zie ik jullie nog eens... Deze woorden schreef Herman Brood op een briefje vlak voordat hij deze dag in 2001 van het dak van het Hilton in Amsterdam sprong. Een van zijn beste vrienden Bart Chabot hoorde het nieuws via de telefoon. Ik, ik zou de volgende interview hebben met een journalist van het debat. Hè, en die belde mij. En die zei dat hij voor het Hilton stond en dat ik waarschijnlijk niet wat er gebeurd was. Omdat het interview de volgende dag dus ook waarschijnlijk niet zou doorgaan. Uh, kort daarop uh, belde Koos, de manager van helemaal mij. En die zei: Bart, er zijn heel veel verhalen in de omloop nu en geruchten. Er is een man die heeft iemand van het dak van Hildel zien springen. En die heeft de media gebeld en gezegd dat het om Herman Brood zou gaan. Maar dat is natuurlijk allemaal gelul. Uh, uh, Herman doet dat niet. En een half uurtje laat ongeveer uh, belde Koos opnieuw. En zei toen: uh, Ik ben bang dat jouw vriend er uh, niet meer is. En nu, is neer. So I face. final curtain. De telefoon ging op dat moment onophoudelijk. enige dat ik dacht van ik moet wel mijn, uh, management, mijn management bellen. Uh, dat is Marijke Buitenhuis, die had ik toen, nu nog steeds. En ik zei, ik heb, ik heb hier twee cameraploegen voor de deur staan. Ik, ik, ik, ik heb absoluut geen zin om uh, ook maar in te worden te staan. Toen zei Marijke, ja waar jij wel geen zin in hebt, is nu even niet aan de orde. Ik begrijp het wel, maar het is nu even niet aan de orde. Om Vanwege de vriend van Herman die heel publiek is en de boek die over geschreven heeft, uh, verkeer in de positie dat je wel wat zal moeten, moeten zeggen. Regrets, I had a few, but then again, few dimensions en collega's van Brood reageerden geschokt. Toen op een gegeven moment vertelde hij dat hij ze overwogen, had zichzelf mezelf te plegen, voorjaar september. En dat eigenlijk de vraag was van welk, van welk hotel hij af zou springen. Waarop ik zei, nou, om welk hotel gaat het dan, Herman? Toen zei hij, nou, of het Okura of het Hilton. Waarop ik zei, nou, dan moet je het Hilton nemen. Oh ja, zeg maar, hoezo? Nou, dat is dichter bij je huis. Ik zou naar AP5 toe gaan. En dan zouden we van daaraf uh, gaan uiteindelijk naar uh, opa. Ik kan me nog herinneren, binnen post. Nu hier Bart Sabot, vriend van Herman Brood, schreef twee boeken over hem: uh, Broodje gezond en Broodje half om. Ik ben goed op. We kwamen thuis in de Hagen de Amsterdamse rondgang, zou ik maar zeggen. Uh, rond een uur of vier s'nachts, uur of vier, half vijf in de ochtend eigenlijk. Uh, ja, toen pas kon je eigenlijk langzaam maar zeker toekomen aan het feit. Dat de, de vele, vele, vele uiterst plezierige middagen, avonden en nachten met Herman uh, Brood voor goed op het verleden behoorden. Wat over de zelfmoord van een van zijn beste vrienden, Herman Brood, deze dag in 2001? Ik Als ik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 La Bruni, la dernière het is 7 minuten voor tien. U luistert naar de KRO op Radio 1. We gaan naar Iran, want binnenkort krijgen alle Iraniërs een e-mailadres van de overheid om, zo zegt de regering, het contact met de overheid eenvoudiger te maken. Thomas Edbrink, onze man daar in Teheran. Goedemorgen. Goedemorgen. Of denk je dan, zodat de overheid die burgers beter in de gaten kan houden? Ja, dat, dat denk ik wel. Kijk, het is natuurlijk heel vriendelijk van de Iraanse overheid om dit soort eh, prachtige cadeaus uit te delen. Eh, een heel heus e-mailadres... Eh, waarmee je nog meer in contact kan staan met diezelfde overheid. Nou ja, als je hier eh, in contact wilt treden met de overheid... betekent dat dat je van bureautje naar kantoortje, naar loketje moet gaan... en enkele uren later nog niks wijzer bent. Dus ik betwijfel of een e-mail eh, daar eh, enig soelaas zal bieden. Eh, maar ja, het is, eh, het is natuurlijk een, een, een eerste opzet van hun kant. Maar waar het om draait aan de achterkant... is ook ...dat Iran eh, graag, zoals heel veel landen, zijn burgers in de, in de gaten houdt... ...en dat Iran zich heel bedreigd voelt door de Verenigde Staten. Want, zo zeggen de Iraniërs, het is toch wel heel raar... ...dat een land waarbij, waar, waarmee wij bijna op de voet van oorlog verkeren... Eh, ...via programma's zoals Gmail eh, en Hotmail en Yahoo-mail... ...alle mails van al onze onderdanen zomaar kan lezen. Dus dat willen ze ook tegengaan. Juist. Met andere ja. woorden, de internetadressen die er zijn... ...zijn nu via dat prism in de gaten te houden... Uh, en de Iraanse overheid wil daar iets tegenover zetten? Um, hun, hun, hun idee is feitelijk dat, hè, eh, zeker na uh, de uh, bekentenissen van de heer Snowden... en over de, de hele zaak over uh, de, de National Security Agency in Amerika... Uh, die wereldwijd uh, eh, internet- en uh, communicatieverkeer uh, weet af te luisteren... Um, dat uh, Iran zich wapenen. Tegen een zo'n zorggenaamde uh, vijand. Iran voelt zich uh, ja, uh, verwikkeld in een cyberoorlog met de Amerikanen. Moeten we niet vergeten dat in 2011 de Amerikanen hier een virus hebben losgelaten. Op het Iraanse nucleairprogramma Stuxnet uh, heette dat virus. Dat heeft ongeveer duizend centrifuges hier zwaar beschadigd. Uh, in, uh, in een soort van tegenmaatregel hebben de Iraniërs waarschijnlijk uh, uh, 30.000 computers uh, van het uh, uh, saudi Arabische oliebedrijf Aramco, weken te wissen. Ja. Uh, dus achter de schermen speelt er een soort cyberoorlog... en de Iraniërs zeggen we moeten ons internet afschermen... tegen uh, Amerikaanse invloeden. En daar hoort dus ook een eigen e-mail bij... die alleen maar binnen Iran blijft. Ja, vroeg daarbij uh, dat de nieuw gekozen president... beloofde meer vrijheid en privacy te gaan creëren. Uh, dan uh, is de volgende vraag of mensen daar bij jou in Iran... er dus zijn uh, 76 miljoen inwoners... ook daadwerkelijk gebruik gaan, gaan, gaan maken van dat uh, nieuwe uh, internetadres dan. Het is niet de eerste keer dat de, de Iraanse overheid uh, e-mailadressen aanbiedt. Uh, maar wat duidelijk is, is dat Iran naast een nationale e-mail... ook een soort nationaal internet wil gaan maken. Hè? Uh, ik heb volgens mij bij jullie wel eens verteld... hoe het internet hier gefilterd wordt door de overheid. Allerlei websites, dus Geen Stel, maar ook bijvoorbeeld de Volkskrant... Uh, kan je niet uh, bezoeken hier in Iran. Dat, dat, dat, dat wil de overheid niet. En dat kan alleen met een soort van speciale software. En die software kan tegenwoordig de overheid ook uitzetten. Nou, dat betekent dan op zo'n dag dat je totaal je mail niet kan bereiken. Dat je niet op Instagram kan, dat je niet op Facebook kan. Dat je eigenlijk helemaal niks kan. Nou, op zo'n moment heb ik bijvoorbeeld wel eens gedacht. Goh, ik wou dat ik zo'n Iraanse nationale e-mail had. Dan konden ze in ieder geval iets e-mailen. Eh, een noodzakelijk mailtje of wat anders. Dus hoewel mensen er misschien zo'n trek in hebben, zullen de omstandigheden zich, uh, ja, zich, zich steeds meer dwingen om daar toch gebruik van te maken. De Iraanse staat wil dat je dit gaat gebruiken. Ja. En ja, misschien dat ook in de toekomst het internet nog meer afsluiten, als zegt de president van niet. Um, Thomas, ja, ik moet het hierbij laten, het kunnen... spijt me. Het is duidelijk, dankjewel, kies, tot zo. Goedemorgen Nederland, kies KRO. Ligt u al lekker in de hangmat? Weer of geen weer? Dit is de Nederlandse Zomer, Dat komt het tot.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 Ik regel tegenwoordig alles online, zo makkelijk. Vakanties, kleding, speelgoed, autobanden en laatst nog de APK-keuring. Ik was helemaal vergeten, maar bij QuickFit werd ik binnen een dag geholpen. Ideaal! Ik ging gewoon naar quickfit.nl, regelde alles online en betaalde maar 19,95. Ga ook snel naar quickfit.nl. Geniet deze zomer van de successen van bekende Nouvelle Vague regisseurs op TV 5 Monden. Kijk aanstaande zondagavond om 9 uur naar de Nederlands ondertitelde film Cleo de Saint-Cassette. Meer info op tv 5